Van twee uur. Dit is dooral Megens met het NOS Shorts en liet hij merken dat hij tegen betaling nog steeds wil helpen bij de invoer van drugs in de Rotterdamse haven. Afgelopen dinsdag werd tegen Gerrit G. 16 jaar cel geëist. In Indonesië is een vliegtuig van de politie verdwenen. Het toestel was onderweg van het eiland Banka naar een eiland ten zuiden van Singapore en verdween na een uur van de radar. De berichten over het aantal bemanningsleden en politiemensen dat aan boord was lopen uiteen van 13 tot 15. Volgens lokale media hebben dorpelingen lichamen van mensen gevonden. In de Braziliaanse stad Chapeco zijn twee vliegtuigen geland... met de stoffelijke overschotten van de spelers van Chapecoense... die deze week omkwamen bij een vliegtuigcrash in Colombia. Een militaire erewacht stond de kisten in de stromende regen op te wachten... De kisten worden naar het stadion van Chapacoense gebracht voor een afscheidsplechtigheid. Zo'n 20.000 mensen wonen de ceremonie in het stadion bij. Buiten de muren worden nog eens 80.000 rouwenden verwacht. Bij de vliegram, vlakbij Medellin in Colombia, kwamen 71 mensen om het leven. Jorien Termors is er bij de Wereldbeker Schaatsen in Astana niet in geslaagd de 1000 meter te winnen. Ze reed een tijd van 1.15.36. 1536 Dat leek lange tijd genoeg voor de zegen maar in de slotrit won de Japanse Takagi met 1.15.25. Takagi reed tegen Marit Leenstraat, die eindigde als derde. Daidain Tap won bij de mannen de 500 meter, is de eerste overwinning voor de 22-jarige Nederlander tijdens een internationale wedstrijd. Tap bleef met 34-52 honderdste de Russen Murashov en Kulisnikov voor. Kai Verbeij en Ronald Mulder bleven buiten de top 10. Het weer op de meeste plaatsen, zon afgewisseld door wolken. Vijf tot acht graden is het. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen in het zuiden vrij zonnig. In het noorden kan de mist hardnekkig zijn. En dan wordt het hooguit plus drie graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er staan momenteel geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Deep Ja, bij CFM hoeven we niet bang te zijn om in het donker te zitten. Hele studio verlicht. Met dank aan diverse collega's die inmiddels al voor de kerstserie gezorgd hebben. En dit is nog maar het begin, hè? Dus kijk even mee op www.cfm-life.nl. En dan uh, kan je zien hoe de studio van uh, CFM er op dit moment uitziet. Na het nieuws en weer van 2 uur, de ABC. Dat was de single The Look of Love. En daarmee zijn we een nieuwe aflevering gekomen van uh, Zandvoort op zaterdag. Hij zit weer tegenover mij. Nog geen kersttrui aan, uh, Albert-Jan? Nee, volgende week hebben we af... Volgende oh, week, week, hè? Volgende ja. week gaan we weer kersttruien. Dus, uh, dan dan ja. gaat het gebeuren. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Uh, ja, Wederom drie uur lang Zandvoort op zaterdag... We hebben een overvol programma deze dag. Maar daarnaast natuurlijk wel de vaste items. Zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Uiteraard het weerbericht, blijft het zo, wordt het kouder. U hoort het allemaal tijdens het Sinterklaas weerbericht rond de klok van half drie. Het dier van de week om half vijf luistert naar de naam Liesje. Het gedicht van de week zal traditioneel plaats moeten maken voor, laten we zeggen, de conferentie van het jaar. De toon. Dan, we, dan maken we plaats voor Toon Hermans met zijn sint nicolaas conferentie Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan voetballen en dat is SP Zandvoort ontvangt thuis KGA 1. En rond de klok van tien over half drie gaan we schakelen naar, met onze voetbalverslaggever Joop van Nes. Maar ook met zijn nieuwe collega Jesper Ras. Jesper Ras. En hoe dat allemaal gaat lopen met het tot stand brengen van de verbindingen. Dat hoort u allemaal, dat ziet u en dat kunt u allemaal horen om rond de klok van 10 over half 3. Joop van es en Jesper Ras live vanaf Duinkjesveld tijdens de wedstrijd SV Zandvoort KGA 1. Uh, we gaan rond de klok van kwart over 3 schakelen met uh, Kroon, de vishandel. Want ze hebben, uh, ze hebben een jubileum. Ze bestaan 40 jaar, heel hè? Heel 40 goed. jaar. En we gaan praten met Thomas van Thomas Kroon. En dan gaan we eens even informeren wat er zo allemaal voor acties op poten staan. voor het 40-jarig jubileum van Kroonvis. Zoals gezegd, Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen 4 en 5 komt Marco Termes langs. Want op 15 december laat Marco Termes opnieuw een roman, het levenslicht, zien. Namelijk met 10 jaren van schitterende nederlagen. Geef Termes een kijkje, in, een kijkje in zijn leven vanaf zijn vijftigste verjaardag. Het is mijn meest autobiografische roman ooit geworden, al dus Marco Termes. Daar veel meer over tussen 4 en 5 als Marco aanschuift aan onze stamtafel. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. Ja, en Sinterklaas komt eraan, hè? Morgen of overmorgen. Of vanavond. Of vanavond misschien wel. Weet je al wat je gaat vragen aan Sinterklaas? Uh, ja, ik weet welke vraag, maar wat ik krijg weet ik niet. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, ik weet het wel, hoor, wat ik ga vragen aan Sinterklaas. En daar heeft Henk Temmin een mooie plaat over gemaakt. Er zijn van die mensen die vragen van alles...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 Maar aller, allerliefste wil ik jou. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede. Ja, is dat niet uh, lief, uh, Albert Jan? Ja, ja wel, hè? super lief. Yo, de, de single van Henk Temming en ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. En zo is het maar net. En wij zijn al een klein beetje klaar voor de kerst, hoor, hier uh, bij CFM. Niet klaar met de kerst, maar klaar voor de kerst. En hier is de nieuwe single van Adele, Water Under the Bridge. Here we are. Van dit moment hè? De nieuwe single van Adele Horrie en Water Under the Bridge. Wil je trouwens de 40 beste plaat van Europa horen? Nou Maurice Mulder, onze collega, zet ze altijd keurig netjes voor op een rij. En dat gebeurt op de vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De Euro Breakdown bij CFM Stanford. Inmiddels 17 minuten over 2. Nogmaals, goedemiddag Stanford. En we gaan plaatsmaken voor het Stanford Nieuws.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 Met de ambulance om ondersteuning te bieden aan de verpleegkundigen. De aanwezigheid van het traumahelikopter trok veel aandacht van de overige bewoners. Volgende week een tweetal raadscommissievergaderingen. Allereerst één om 6 december om 8 uur. Het college, college biedt tijdens deze vergadering de evaluatie over de opvang van de asielzoekers aan om te bespreken. Verder staat de subsidieverordening van Zandvoort op de agenda. Want deze stamt uit 2012 en is door actuele ontwikkelingen in de regelgeving... en in de situatie toe aan actualisatie. Ook wordt gevraagd om de verordeningen reinigingsheffing en rioolheffing vast te stellen. Het tarief voor de rioolheffing is met 5 verlaagd. Sommige onderwerpen op de agenda voor deze commissievergadering... worden mogelijk nog controversieel verklaard. Dan naar 7 december, naar de raadscommissievergadering op 7 december om 8 uur... Op woensdag 7 december wordt er ook weer vergaderd op het gemeentehuis. Een greep uit de onderwerpen: versterkte samenwerking in de metropoolregio Amsterdam, benoemen en herbenoemen van leden van de commissies voor welstand en monumenten, aanbieding koop-erfpachtgrond van onder, eh, onder de Van Venema garage en de herziene grondexploitatie Middenboulevard 2016. Ook voor deze vergadering geldt dat een aantal onderwerpen mogelijk controversieel kan worden verklaard. Prins Bernhard junior lobbyt eh, voor de Formule 1 op Zandvoort. Bernhard van Oranje heeft afgelopen vrijdag het VIA Gala, FIE-gala in Wenen aangegrepen... om te lobbyen voor de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort. De prins maakte daar een praatje met Bernie Ecclestone... de grote baas, baas van de koningsklasse van de autosport. Bernhard is sinds begin dit jaar een van de eigenaren van het circuitpark Zandvoort. Het doel is om de Formule 1 in 2020 te, te, te, te, terug te krijgen naar de Zandvoortse duinen... De gemeente Zandvoort voert momenteel een haalbaarheidsonderzoek uit... het zou niet alleen goed voor Zandvoort zijn maar ook een enorme uitstraling voor Nederland geven. De laatste Formule 1 race op Zandvoort was in 1985... en die werd nog gewonnen door Nicky Lauda. Tot zover. Ja, dat zou mooi nieuws zijn. In 2020 een uh, Formule 1 in Zandvoort. We hebben er alle hoop uh, in. En uh, ja, laten we inderdaad uh, maar uh, met z'n allen duimen dat dat gaat lukken. Hè? Wil je het Zandvoorts nieuws nalezen? Ga dan naar de CfMCL Zandvoort app die je gratis kan downloaden. Oh. I'll make myself believe it This night will never go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 Dat was hem op CFM Zandvoort. De hitsingle van onze zuidenbuur Milo. You're holding at the moon. Ja, dan gaan we het weer over Zandvoort hebben... want de herinrichting van het Stationsplein gaat beginnen. Ja, en het Koper Passarel. Vanaf maandag 12 december starten de werkzaamheden... voor de herinrichting van het Stationsplein en de Koper Passarel. Deze twee deelobjecten maken onderdeel uit van het project Antré Zandvoort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 Het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het gebied blijft onveranderd. Om u hierover verder te informeren is er een informatiebijeenkomst... op woensdag 7 december om kwart over zeven... bij Strandpaviljoen Talassa. 7 december, aanstaande woensdag dus om kwart over zeven... bij Strandpaviljoen Talassa. U bent van harte welkom. Bij deze medewerkers van de gemeente en de aannemers zijn aanwezig om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden. Ja, het is bij jou in de achtertuin, Albert-Jan. Dat dus het wordt, het wordt mijn voortuin. Ja, dat wordt jouw <laughs> voortuin. Dus ga je er ook heen aankomende woensdag? Uh, dat is een raadsvergadering. Dat zou kunnen. Ja, heel goed, heel verstandig. Zodat ik het CFM weerbericht. Maar is deze van de kids from fame en starmaker?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 Myself a why And if there ain't even lekker meegezongen met deze van The Kids From Fame en Starmaker. Het is 1.30, tijd voor het uh, CFM Weerbericht. En inderdaad, uh, ja, het komt eraan, het grote feest van Sinterklaas. En hoe gaat het weer worden? We krijgen dit jaar te maken met de koudste pakjesavond in ruim 20 jaar. Sinterklaas en zijn pieten krijgen een koude pakjesavond voorgeschoteld. De koudste in ruim 20 jaar tijd, al dus weer Plaza. Vroeg in de avond van 5 december vriest het al eh, in vrijwel het gehele land. Later op de avond is het bijna min 5 graden. Op maandag 5 december schijnt de zon flink... terwijl een matige oostenwind koude lucht aanvoert. In de vroege ochtend is het gemiddeld min 4 graden... waarna smiddags de temperatuur oploopt naar plus 4 graden. Het koude weer levert een gemiddelde dagtemperatuur op... die rond of iets boven het vriespunt ligt. Het is daarmee de koudste 5 december sinds 1995. Dit weekend draait de wind echter naar het noordoosten tot oosten... waardoor de aanvoer van koudere lucht op gang komt. Komende nacht kan het in het zuidoosten en oosten wel een graadje vriezen. En vandaag overdag schijnt wel geregeld de zon... maar wordt het middag slechts 5 tot 7 graden. Het blijft droog en de wind draait waait met 1 tot 3 Beaufort. In de nacht naar zondag vriest het overal. Op de koudste locaties verwacht Weerplaza een minimum van min 5 graden. Een lokale mistbank is bij deze waarde mogelijk... en ook kan het op een enkele plek glad worden... De zondag overdag schijnt flink de zon. De oostenwind neemt weer iets toe tot 2 tot 4 S Smiddags zal het hooguit 3 tot 5 graden zijn. Het blijft verder wel overal droog. De meeste koude lucht bereikt ons overigens in de nacht naar dinsdag. Indien het helder weer blijft... kan de temperatuur dalen naar tot plaatselijk min 8 graden. Wat zei je? Min 8? De dagen daarna wordt de vorst weer getemperd... en wordt het minder uh, zonnig al dus weerplaza. Dus Sinterklaas... Kleed en uw pieten kleed u warm aan. Ja, koud hè? Koud, koud hè? Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op meteopagina.nl was het, weer. Zie het Ja, inderdaad een hele uh, koude Sinterklaas dus uh, hier in uh, Nederland. En de Sinterklaas en uh, Zwarte pieten die moeten zich goed aankleden. Heel belangrijk hoor. Here is lekker muziek onderweg uit de jaren 80, Redbox and For America. PDA to contemplate, this audiovisual opiate. One years from now, tidal bites and human rights, the satellites are parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I hit the ground. ...naar Duitsersveld, naar Jesper Ras en Joop Fris. De wedstrijd van vandaag, we gaan hem volgen bij Zoffert op zaterdag. We hebben het over Sanford 1 tegen Kagia. Maar eerst deze van Nielsen. Yeah. Ah, yeah. Cool. Sexy als ik dans...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 Ik zeg een beetje wat het is bij me. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. oh, oh, oh sexy als ik dans. Eh, eh, eh. Ja, we hebben vanmiddag uh, Sander uh, uh, op bezoek dans, in de, de studio dan. bij CFM. Lekker aan hem me dansen met deze. Leuk hoor, Sander. Sexy Johan de Nielsen en sexy als ik dans. Ja, het is de tijd voor de voetbalwedstrijd uh, van vandaag. En we gaan een uh, experimentje doen. Twee lijnen tegelijkertijd. Eerst gaan we even naar Joop van Jop Joop, goeiemiddag. Joop. Joop. Joop. Joop. Nee, ik hoor Joop. Joop hoort helemaal niks. Joop hoort helemaal niks. Net wel. Nou, Jesper, goedemiddag goedemiddag Hé, hey, Jesper. Ja, bij jou werkt het wel, gelukkig. Ja, bij mij werkt hij, bij mij werkt hij. Zo, voor het eerst uh, duintjesveld als uh, verslaggever van uh, CFM. Ja, inderdaad. Uh, de eerste keer uh, als radioverslaggever, ja, klopt. En uh, ik heb begrepen dat jij de school voor de journalistiek volgt... en uh, als stage hebt gelopen bij RTV Noord-Holland. En, uh, spor uh. en sport is je, is je, is je aandachtsgebied... Ja, dat klopt. Ik wil, uh, later wil ik eigenlijk uh, uh, sportverslaggever worden voor de, voor de radio, voor de televisie. En uh, afgelopen zondag mocht ik dan uh, ja, eigenlijk een soort van uh, mijn debuut maken voor uh, RTV Noord-Holland bij een uh, eredivisiewedstrijd AZ Herakles. En, uh, en uh, dat was heel, heel, heel, heel erg gaaf. En vandaag, uh, vandaag zit ik bij uh, SV Zandvoort. En uh, hoe, hoe, de wedstrijd is ongeveer 10 minuten onderweg. Uh, hoe, is de, hoe staat het ervoor? Uh, ja, 10 minuten is er uh, bijna gespeeld. 9,5 minuut. Het staat nog steeds 0-0. Uh, niet echt uh, grote kansen voor allebei de ploegen. Eentje voor, uh, voor Zandvoort, dat was uh, Nigel Berg. Die een uh, klein schot afwierp op uh, de doelman van uh, Cagia. De Kagia uit Lusjebroek, daar uh, is de tegenstander van vandaag. Uh, maar het is uh, nog geen uh, grote kansen bij allebei de ploegen. En uh, daarom staat het ook uh, nog steeds 0-0. Oké, okay, en uh, SP Zandvoort wel in de sterkste bezetting of hebben ze wissels toegepast? Ik ben er weer, ik hoor jullie. Oh, hey Joop, hey, goed je te horen ja. man. Ja, ik, ik hoor jullie. We zijn begonnen met uh, Jesper, Jesper heeft hem een korte ja, inleiding ja, gegeven. Ja, ja, en uh, nou mag jij het even, even overnemen van Jesper. Uh, hoe, hoe is de stand van zaken? SP Zandvoort in de sterkste bezetting? Uh, nee, niet helemaal, want uh, Maurice Mol, die doet niet mee. Hij heeft in het tweede gespeeld. Ik heb geen idee waarom. Misschien heeft hij wel een keer niet getraind of zo. Hij staat in ieder geval uh, niet uh, op de lijst, van de spelerslijst. Daarvoor in de plaats is Jan Zonneveld gekomen. En ik wil even zeggen, Kagia, ja, dat is de ploeg om te verslaan. Dat, dat, uh, Kagia staat nummer 1, heeft in acht wedstrijden, uh, wij moeten ze nog inhalen. 8 wedstrijden, uh, maar één wedstrijd verloren, dus drie punten minder. Zonneveld heeft in tien wedstrijden 11 punten verloren. En dat ga je op een gegeven moment de kost gaan kosten. de kop gaan kosten. Als Zandvoort vandaag mocht winnen, dan hebben ze nog een hele kleine kans om alsnog heel hoog te kunnen eindigen. Voorlopig staan ze rond de zesde plaats. Daar, daar komt de Jesper. Uh, ja, het is een aanval van, uh, van Kagia vanaf de linkerflank van, uh, van Kagia, maar het is goede, goed verdedigd door SP Zandvoort. En die kan nu uh, op de counter, nu aan de rechterkant met Roxy Groot. En de bal gaat nu weer uit en uh, dan kan er weer uh, een nieuw nieuwtje komen, want uh, ook de keeper die, uh, is vervangen. Ja, inderdaad. Uh, uh, uh, Reinier Mutsaars uh, is vandaag niet aanwezig. Die is twee weken geleden in de wedstrijd hier op Zandvoort geblesseerd geraakt. En George Schmid staat voor hem in het, do in het doel. Die ontwopen elkaar niet erg veel. Dus uh, ja, laten we hopen dat het uh, allemaal goed gaat. Voorlopig staat het nog steeds 0-0. We spelen in de 12e minuut. En uh, graag voor het nieuws komen we weer even bij u terug. Ja, dank jullie wel heren. Wat een geweldig verslag geweldig. Uh, van de uh, wedstrijd van vandaag. Hou houden in de gaten SV Sanford tegen Kagia met Jesper Ras en Joop van Es. Ja, meestal hoor je het wel hoor bij Zolvert op Zaterdag. De muziek uit de jaren 80, daar hebben we het dan over. En dan mag deze groep uiteraard ook niet ontbreken. De SOS-band, oftewel de Sound of Success-band. En Just Be Good To Me. Ja, zojuist waren we op Duintjesveld. Gaan we zo dadelijk ook weer doen. Maar eerst een berichtje over de bouw van de nieuwe Natuurbrug bij de Zeeweg. Klopt, de bouw van de Natuurbrug Zeepoort in Bloemendaal is gestart. Door deze Natuurbrug kunnen dieren als de Wezel. Hazelworm, zandhagedis, rugstreeppad, duinroos en allerlei vlindersoorten zich zonder gevaar door dit gebied verplaatsen en zijn hun overlevingskansen groter. Voor mens en dier ontstaat hierdoor een aantrekkelijk aaneengesloten gebied. Afgelopen maandag werd dit door de alle samenwerkingspartners gevierd. Gedeputeerde Jaabond Bond verrichtte de openingshandeling... met samenwerkingspartners Nationaal Park zuid Kennemerland, gemeente Bloemendaal, PWN, Staatsbosbeheer. Samen legden ze de laatste hand aan de eco-graffiti... op het tijdelijk fietspad. Natuurbrug, natuurbrug Zee, Zeepoort is onderdeel van een schakel van drie natuurbruggen tussen de Waterleiding Duinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Samen met de natuurbrug Zee, Zandpoort en de nog te bouwen natuurbrug Duinpoort ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied van meer dan 7000 hectare. Waardoor de overlevingskans van beschermde en diersoorten van dit kenmerkende duingebied groter wordt en de kwaliteit van dit unieke natuurgebied in een impuls krijgt. Gedeputeerde, ja, bond, met de komst van deze brug... verbinden we 7000 hectare aan prachtig natuurgebied met elkaar. De duinen van Zuid-Kennemeland zijn belangrijk... voor het leefklimaat van de inwoners van deze regio. Het biedt veiligheid voor de dieren die hier gebruik van maken... en dat is weer goed voor de biodiversiteit... Natuurbrug Zandpoort is sinds eind 2013 gereed. De natuurbruggen Zeepoort over de Zeeweg in Bloemendaal... en Duinpoort over het spoor tussen Haarlem en Zandvoort... worden in 2017 en 2018 gerealiseerd. De natuurbruggen komen tot stand door samenwerking... tussen Provincie Noord-Holland, Natuurpark zuid kennemerland gemeenten Zandvoort en Bloemendaal, ProRail, PWN... Natuurmonumenten, staat bosbeheer en waternet. En natuurlijk ballast, Nedan. Dus na de Natuurbrug op de Zandvoortslaan er nog twee bij. Die nog gaan volgen de komende jaren. Dus. Zandvoort, één groot natuurgebied. Zandvoort, één omgeving, hè, moeten we dan zeggen. Zodanig gaan we weer naar Duitsersveld. naar Jesper Ras en Joop Vares. De wedstrijd van vandaag met de unieke verslaggeving. Van beide verslaggevers Zandvoort 1 tegen Kagia. mooie muziek hè, Deze van Steve Winwood. En Wow, well, You See A Chance. Ja, we zien de kans om weer naar Duitsersveld live over te schakelen. naar Jalfres en Jesper Ras die aanwezig zijn bij de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Heren, als eerste het woord aan Jesper. Hoe gaat het daar? Ja, inmiddels ligt het spel even stil in de, in de 22e minuut. Er is een speler van Zandvoort geblesseerd. Dat is Dylan Kreuger, de nummer 14 van SV Zandvoort. En die gaat nu ook vervangen worden, gaat nu buiten de lijnen stappen. En zijn vervanger is een nummer 5. Patrick Koper, de 30-jarige speler van SW Zandvoort. En uh, daar kan het spel zo weer verhervat worden, loopt nu binnen de lijnen. Ja, nog steeds 0-0 in de 23e minuut in, uh, op dit moment. Nog niet, uh, net als net, eigenlijk uh, niet veel kansen gehad uh, bij de ploegen. Zandvoort uh, probeert er af en toe wel... Uh, van uh, door te willen gaan, maar uh, dat heeft niet echt uh, veel succes. Uh, mist toch wel een aantal spelers uh, in de voorhoede. En uh, het staat daarom uh, ook nog steeds 0-0. Uh, ja, Sansen speelt met vijf middenvelders erop. En dat, uh, dat merk je meteen voorin. Er, er is weinig beweging. Uh, Nijtsenberg probeert het al dat echt aan zich prachtige baat is. Maar ja, uh, als ze niet aankomen, dan heb je daar ook niets aan. Uh, Soms is wel wat meer uh, aan het verdedigen dan dat KG is. Maar uh, voorlopig heeft het nog geen probleem opgeleverd. Ook niet voor van de keeper Rior Schmid... Die natuurlijk ook wel de nodige ervaring heeft in het eerste. En ja, het is jammer dat Dylan Kreuger af uit moet vallen. Uh, is, uh, hij is een tijd geblesseerd geweest, is weer terug. Maar ik hoop dat voor hem dat het niet weer dezelfde blessure is. Want dan is hij weer een tijd uh, uit de running. En dat is erg jammer. Ja, eerst ja, inmiddels heeft Zandvoort weer de bal bij de keeper Jorrit Smit in de achterhoede van Zandvoort. Die veel de bal heeft deze wedstrijd. En vanaf daaruit proberen ze langzaam naar voren te gaan. Naar onder andere naar de spitsen. Dat zijn Koen Gulse die op tien staat, maar ook Jesse, Jesse Daan die met nummer 9 links buiten speelt. En de bal is nu door Jorrit Smit naar voren gebracht naar Roxy Groot die nu de bal teruglegt op de nummer 7. Dat is Jan Zonneveld, maar de bal kan niet weer goed bereikt worden nu met Paul van der Oort. De rechtsback die uh, opkomt uh, nu weer aan de rechte bal, rechterkant van het veld. Gaat, uh, dat is uh, Roxy Groot. Uh, die gaat uh, de verdediging van Kagia voorbij. Maar de, de verdediging van Kagia heeft inmiddels de bal weer onderschept. En uh, speelt de bal weer uh, met een lange bal naar voren. En inmiddels heeft Sandford ook weer de bal veroverd. En dan is het Justin Luiten die links achter speelt. En de bal verovert. En de bal weer naar voren speelt. En dan is het toch weer slordig balverlies van Sandford. Dat hebben we al vaker gezien, Joop. Ja, inderdaad. Bal ja, men is niet echt helemaal bij de les af en toe, lijkt het wel. Terwijl toch echt wel iedereen van belang voor deze wedstrijd doordrongen is. Hier gaat een speler van Kagia vanwege en opzettelijkheid een rode kaart gele kaart krijgen. Een beetje zielig. Hij ligt uh, gebaseerd op de grond. Uh, hij, hij tikt die bal bij hem vandaan. Omdat hij richting hem kwam. En die scheidszettenverdienst uh, geeft hem direct een uh, gele kaart. Ik vind het een beetje zielig. Je ja, had ook kunnen zeggen van Joh, de volgende keer niet meer doen. Maar goed, uh, deze man is nogal formeel. Dan merk je ook aan zijn fluiten. Maar voorlopig ligt het spel stil in de 25e minuut. We komen straks nog even terug uh, voordat de, de rust is. Uh, nog steeds 0-0 bij de wedstrijd. van tegen Kagia. Dank jullie wel, hier uh, Live vanaf Duimpjesveld. En tot zover ook uh, uur 1 van Sovertops. Zaterdag zometeen na drie uur zijn we weer van drie uur zijn we weer terug. Geloven naar uh, Jadres op Duitsersveld. Heel verrassend, een bal die terugkomt. En Jesse daar aan krijgt er voor zijn voeten. Haalt uit, stuiter, stuiter, stuiter. Gaat vierde paal, gaat hij in doen. Stamford Leid met 1-0 in de 27e minuut. Ja.